Het weer vannacht kan het mistig worden en daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. Morgen langs de kust Wolkenvelden, daar wordt het 8 tot 12 graden. Landinwaarts schijnt de zon geregeld en daar kan het 17 graden worden. Donderdag geregeld zon, vrijdag volgt de regen en wordt het weer kouder. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB.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 Met nu de herhaling van CFM Jazz.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 En zijn groep rage Giants of Jive, die uh, gaan een prachtig stuk laten horen, on the sunny side of the street.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 nummer opgenomen in New York... januari 12, 1938. Ook toen was ik uh, nog pas... anderhalf jaar oud. Gezongen door Billie Holiday... en haar orchestra. En er staan... hele, hele beroemde jongens op... zoals... Uh, Buck Clayton... trompet, Benny Morton... trombone, Lester Young... The No Sax... Teddy Wilson, piano... Freddie Green... Guitar, Waller Page, Bas en Joe Jones op drums met Billie Holiday. Vocal, When a Woman Loves a Man.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 het zijn liedjes uit de bevrijdingstijd. En daar uh, is een cd van uitgekomen met de Peters trio. En wij gaan er een stukje van laten horen. Een uh, kleine potperry. Sentimental journey. It's been a long, long time and give me five minutes more. Twice. Kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since I can remember. When it's been a long, long time. You never know how many dreams I've dreamed about you. Just how empty they all seem without you. Oh, kiss me once and kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long, long kissing me baby Kiss me twice, kiss me once again. It's been a long, long time. To read.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 Somebody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 Ja, de laatste noot van Count Basie. Zoals alleen hij dat maar kan laten klinken. MJS heeft vandaag een uitzending met uh, een speciale gast overgekomen uit Frankrijk. Een van de eerste disjockeys van het programma, Henk Stroobach. En uh, die laten wij af en toe aan het woord en zometeen mag hij weer iets aankondigen. En wij vinden het leuk om ter ere van hem...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 ...zit er alweer uh, op. En we gaan weer afsluiten. Twee uur zierfemdjes vandaag met Peter de Boer, Fred Kroonsberg... ...en als speciale gast de pionier van dit programma, Henk Stroberg. Henk Stroberg, hartelijk bedankt voor jouw uh, interessante verhalen... ...die je op ons kunnen vertellen. En het is natuurlijk altijd uh, heel belangrijk als we de geschiedenis... Uh, ...van het een en ander op een juiste manier naar voren weten te brengen...